Jan van de Putten met het NOS Journaal. Bij een brand op een boerderij varkens omgekomen... het vuur woedde in twee schuren die allebei verloren zijn gegaan. Een paar varkens wisten te ontsnappen... maar veruit de meeste dieren zijn doodgegaan. De Twentse brandweer heeft geprobeerd meer varkens te redden... maar moest daarmee stoppen omdat het te gevaarlijk werd. Rond twee uur vannacht was de brand in Agelo onder controle. Het nablussen zou nog enkele uren duren. Eind vorige maand brandde een megastal in het Gelderse Erigem af. Daarbij gingen 20.000 varkens dood. Gewapende mannen hebben in Burkina Faso een restaurant aangevallen. Daarbij zouden zeker 17 doden zijn gevallen, onder wie een Turk en een Fransman. Volgens de autoriteiten zitten er nog mensen vast in het gebouw. Het doelwit was een Turks restaurant in de hoofdstad Ouagadougou. De daders zijn vermoedelijk islamitische extremisten. Ze kwamen aanrijden en openden het vuur op gasten die op het terras zaten. Anderhalf jaar geleden vielen bij een aanslag op een ander restaurant in Ouagadougou 30 doden, onder wie een Nederlander. Sindsdien was het rustig in Burkina Faso. De burgemeester van Charlottesville zegt dat president Trump medeschuldig is aan het extreemrechtse geweld in zijn stad, omdat hij steeds heeft nagelaten ultranationalisten en racisten te veroordelen. Gisteren reed in Charlottesville een man in op een menigte van antiracistische betogers. Daarbij vielen een dode en negentien gewonden. Lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden is van Dover naar Calais en weer teruggezwommen. Hij had ruim 19 uur nodig om het kanaal twee keer over te steken. De zee is daar 33 kilometer breed, maar door de stroming moest van der Weijden op de heenweg al 18 kilometer extra zwemmen. Met zijn prestatie zamelt van der Weijden geld in voor zijn eigen stichting voor kankerpatiënten. Dan is weer nog vrij veel zon. In het noorden laat mogelijk een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Morgen vrij warm, 22 tot 26 graden. Smiddags flinke regen- en onweersbuien. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de randstad op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Vertraging net aan 5 minuten. En op de 5 van Hoofddorp naar Amsterdam door een kapotte auto bij de afrit IJmuiden. 6 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. En daar is de vertraging bijna een kwartier. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 6 over 2 na Mario Zalvoort. Met Zalfort uit Zalvoort zijn wij er weer. En wie zijn wij? Jawel, Albert Jan. Die uh, zit uh, tegenover mij. Goedemiddag, uh, Albert. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag kijkers, niet te vergeten. En luisteraars. Welkom bij de Zandvoort op zaterdag live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A. Ja. Wij krijgen weer een vol programma van deze, vanmiddag. Ja, we hadden tussen 12 en 1 hadden we twee presentatoren. Ja. Die hebben even aan de knoppen gezeten. Dus, maar ik heb ze weer teruggezet hoor. Dus... Ja, en aanstaande woensdag is hij er weer. Dat was heel goed. Het was meer een, laten we zeggen, een teaser. Voor aanstaande woensdag van 8 tot 10. En dan is onze collega Willem Bruist. Weer van der Partij met diverse mooie, progen, mooie muziek... en uh, verzoekjes voor de luisteraars en de kijkers. Aanstaande woensdag van 8 tot 10. Meneer uh, Bruist, hartelijk dank voor deze warm-up... om het zomaar eens te zeggen. Goed, wij gaan uh, Zandvoort op zaterdag doen, live. Uh, wat gaan we doen? Nou, Uiteraard de vaste items zoals ze zijn... en zoals u van ons gewend bent om half vier de evenementenagenda... En vandaag zijn er ook alweer een paar mooie evenementen aan de gang. Allereerst hebben we natuurlijk het makreelroken op het Raadhuisplein. Dat is morgen heel vroeg begonnen, want die dingen moeten natuurlijk eerst roken voordat je ze uh, lekker kan gaan eten. Ja, ik rook het al. Ja, Jij rook het al, hè? En uh, de zomermarkt op het boulevard is natuurlijk ook weer in volle gang. Dat is om 11 uur begonnen. En uh, vanaf uh, 1 uur tot uh, vanavond 11 uur is er een creatieve safari op het strand. En dat speelt zich allemaal af rond Safari Lodge. Dus genoeg uh, activiteiten deze middag. Ja, de Ibi de uh, is ook vandaag. Dat was gisteren toch? Nee, vandaag volgens mij toch? Dat ja, was niet. Dat was voor mij gisteren. Oké, oh, oh, ja, even. Het okay. stond niet in de evenementenagenda. Maar goed, uh, goed half vier, de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, wordt het weer beter? Wordt het weer slechter? Blijft het wisselvallig of vrij wisselvallig of licht wisselvallig? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht samengesteld. En uitgezocht door onze collega, onze weerman Lex van der Hoorn. Dat om half drie. Het dier van de week vooralsnog is nog steeds Misou. Misou is nog steeds zoekende. En dat is nog rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week. Rob, je mag weer aan de bak, want ik heb weer een aantal bij me. En jij mag daar een uitkiezen. Het Mooi. Is dus het gedicht van de week en liefhebbers daarvan. Ik moet nog even in spanning zitten. Kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door... Er is uh, wel pit report, maar er is niet veel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Maar er is natuurlijk altijd uh, wel nieuws uit de wereld van de autosport. Dat om kwart over vijf. Wellicht nog eens een blokje sport kort het laatste uur. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wil je meekijken in de studio aan de Tolweg 10 Dat kan eenvoudig via internet. Ga naar www.zfm-live.nl ja, gaan we de zomer nog krijgen in Zalvoort? Nou, dat is de vraag die we straks gaan stellen aan Lex. Zo rond en nabij half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen. In ieder geval zijn wij klaar voor de zomer en de zonnige muziek op de zaterdagmiddag. Maxi Priest is hier in The Wild World. <middels>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 ja. ZFM, we horen Maxi Priest en The Wild World. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Niet alleen op radio, maar ook op tv. 24 uur per dag. Kanaal 40, digitaal via Ziggo in Zandvoort en de regio te ontvangen. You know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 We draaiden ditmaal niet de normale versie van deze single, maar de akoestische versie. Yo, the I am pain and strip that down. Een grote hit van dit moment. Inmiddels kwart over twee, Zandvoort, goedemiddag. Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur. Met nu het nieuws in het kort. Duurzame bosaanleg aan de Zandvoortselaan. De laatste weken is op social media enige onrust ontstaan over de kale plek in het duin nabij de rotonde bij Nieuw Unicum die op 3 augustus jongsleden is ontstaan. De gemeente heeft nu tekst en uitleg gegeven. Bij de ingang van de waterleidingduinen naast de rotonde op de Zandvoortselaan zijn in 2015 twee populieren omgewaaid. Op die plek zijn volgens jonge iepen gaan groeien. Iepen horen niet thuis in een typisch duinbeplanting. Het terrein is eigendom van de gemeente en ligt in Natura 2000 gebieden. Herbeplanting is nodig en de gemeente is gestart met de voorbereidingen hiervoor. Om de grond gereed te maken voor de herplanten, uh, her, herplanten van onder andere eiken en bos, bosplantsoen met struiken van vlier, hazelaar, meidoorn, honsroos, vuilboom en sleedoorn, heeft de gemeente zijn antwoord. Op 3 augustus daar circa 500 vierkante meter uh, begroeiing verwijderd al dus de verklaring. Tussen 15 november en 15 december wordt de nieuwe begroeiing geplant. Met deze aanplant geeft de gemeente invulling aan het beheer... en duurzame bosaanleg, aanleg, passend bij het natuurlijke karakter van het gebied. Opnieuw paraffine aangespoeld. Op de Noord-Hollandse stranden is de afgelopen dagen opnieuw paraffine aangespoeld. Rijkswaterstaat laat weten dat de stranden daarom opnieuw moeten worden schoongemaakt... voor zover ze niet al wel zijn, wederom zijn schoongemaakt. De paraffine ligt verspreid op de kust van Noordwijk tot Zandvoort... en van IJmuiden tot aan Den Helder. Het opruimen van de paraffine kan alleen bij laag water... en er gebeurt zowel handmatig als machinaal. Badgasten kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon het strand blijven bezoeken. Rijkswaterstaat weet niet wie de paraffine heeft geloost... maar vermoedt dat het gaat om een schip dat op zee zijn waterruim heeft schoongemaakt. Het kaarsvetachtige goedje was in de afgelopen weekend... ook al op de stranden aan de kust van Noord-Holland aangespoeld en in de dagen daarna weggehaald. Het spul is niet schadelijk voor mensen, maar je kunt er wel ziek van worden... als je het opeet. Hondenbezitters moeten hun viervoeter... daarom goed in de gaten houden. De Recreade bleef dit jaar de 50 vijftigste editie. Dat was voor het gemeentebestuur aanleiding... om de stichting Recreade de gemeentelijke waarderingspeld toe te kennen... die tijdens het afsluitende zandekraampie werd uitgereikt... Burgemeester Niek Meijer en de wethouders Gert-Jan Bluis en Gert Tonen waren naar het Louis Davidsplein gekomen, waar het Santa Krapie dit jaar voor het eerst werd georganiseerd, om het oude en het nieuwe bestuur te danken voor die 50 jaar, dat de jeugd van Zandvoort twee weken in de zomervakantie met leuke activiteiten bezig wordt gehouden. Aanstaande maandag 14 augustus reikt burgemeester Niek Meijer de Flyer Party Rules in Zandvoort uit aan general manager van Center Parks Robert Pelt. De flyer is bedoeld om het buitenlandse horeca publiek te informeren... met behulp van pictogrammen wat de uitgaansregels in Zandvoort zijn. Het uiteindelijke resultaat is overlast te verminderen... zodat gastvrij uitgaan en plezierig wonen hand in hand kunnen gaan. De flyer wordt uitgereikt door Centerparks aan hun jongen... met name Duitse gasten en tevens te vinden in de welkomstmap. Om overlast voor bewoners en omwonenden van de haltestraat en omgeving... zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken... is de werkgroep Centrum ruim een jaar geleden in het leven geroepen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties... bewoners, politie, horeca en de gemeente. Er zijn verschillende resultaten geboekt... en het een van de wensen van de werkgroep was... dat het uitgangspubliek te informeren wat de uitgaansregels in Zandvoort zijn. Het resultaat is de folder Party Rules in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan voor het Zandvoorts nieuws. En wil je het nieuws nalezen, dat kan ook op de Gezondheid, op de CfM Zandvoort-app. Die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store... En in de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoorts. Dan bij deze single Lex van den Hoorn recht in zijn ogen kijken. Bij Sunny Days. Waar zijn ze dan Lex, de Sunny Days? <laughs> ja, nou valt die deken stil. Armin van buuren je inderdaad de nieuwe single van hem. Die heet Sunny Days. Een heerlijke dansbare plaat op de zaterdagmiddag. Morgen gaat hij er weer aankomen, de Zeemijl van Bloemendaal. De Zeemijl van Bloemendaal, traditiegetrouw organiseert... De vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade... ieder jaar weer op de tweede zondag van augustus de zeemijl van Bloemendaal. Voor 2017 wordt het alweer de 62ste keer. Evenals vorig jaar kunt u kiezen uit een van de drie mogelijkheden. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar voor alle categorieën en leeftijden... 8,50 euro en 7,50 euro voor leden van de reddingsbrigades Nederland. Het botenhuis aan de kentering is als kleedruimte voor u beschikbaar. Zondag 13 augustus 2017. Aan het rand van het Bloemendaal aan zee. Vertrekt uh, naar de start plusminus half 1. Uh, even kijken. Uh, ja, start tijden, startlocatie afhankelijk van de getijstroom en de windkracht CQ windrichting. Bij slechte weersomstandigheden wordt de zeemijl verschoven naar 20 augustus aanstaande. Er staan voor de winnaars in de diverse categorieën ook weer bekers klaar... als mede voor de grootste groep die aan deze zeemijl meedoet. Natuurlijk is ook weer een herinnering voor de, iedere deelnemer... die aan deze prestatie heeft voldaan. Inschrijving vanaf uh, half elf tot twaalf bij Reddingspost De Kentering. Kopzeeweg te Bloemendaal aan Zee. Of vooraf inschrijven via de website www.reddingsbrigade-bloemendaal.nl bloemendaalnl www -bloemendaal En voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen... met de Reddingspost De Kentering. De telefoon is bereikbaar op 573-217362. 573-217362. 2 morgen, als het weer en het getij allemaal goed is, wederom de traditionele zeemuil voor Bloemendaal. En alweer voor de 62ste keer. Nou, we vragen meteen even aan Lex. Gaat hij morgen door, uh, Lex? Wat? Ja, de zeemuil. Gaat hij morgen door? Uh, we hebben een beetje, een beetje goed weer morgen. En uh, morgen dan uh, is het uh, smiddags. Het is smiddags, hè? Ja, ja. ja, dus smiddags is het goed weer. Oké, okay, dus hij gaat door met deze. Ja. En wat het weer de komende dag gaat doen, dat hoor je ze dadelijk bij het CFM Weerbericht met Lex van den Horen. Zo ook alweer aan de naam van deze groep, hè? Ja, ik had iets met uh, TC te maken. Geen idee, Albert-Jan? Ik, ik zie je echt zo kijken. Nou dat, ga je opnieuw... nou, dat vertel ik je nog wel een keer. Okay. Dat, dat komt helemaal goed. Het is twee over half, half drie. Hij is aangeschoven. Goedemiddag, Lex van der Oren. Goedemiddag, Rob. Hoe was jouw week, Lex? <laughs> <De> wisselvallig <laughs> <De wisselvallige laughs> week. <laughs> weekje. Hij Vrij of Vrij wisselvallig. Vrij ja, wisselvallig weekje. We hebben het waarschijnlijk over het weer, uh, Lex. Ja, we hebben ja, het over het weer. Ja, ja. Maar daar ja. ben ik toch ook voor gekomen? Ja, dat is ook zo. Ja, dus... Want we zijn heel benieuwd of we nog een uh, zomer gaan krijgen deze zomer. Nou, ik denk dat deze zomer uh, de boeken ingaat als uh, wisselvallig. Denk nou, ik. Zo. Ja, dat zit er dik in. Ja. Een Hollandse zomer. Kijk, maar, maar, maar, iedereen heeft het over dat het najaar dan weer hartstikke mooi zou kunnen worden. September. September, ja. Best, ja, dat gebeurt wel meer hoor. Ja, dat, de, de zandvoeten zeggen van nou ja, dit, dit is normaal. En, dan kan je en, en dat september voort, wordt het mooi weer. Vorig jaar ook een prachtige nazomer. En dan zijn alle, alle, alle toeristen weer naar huis. Ja, en dan wordt het weer leuk. En dan wordt het mooi weer. Dus ja, Een ja. strand voor ons. <laughs> Precies. Dit kost, je, dit kost je luisteraars en kijk eens op je, op je app. Ja. Ja. Goed maar Laten we het over het weer hebben Ja, ja. Nou, vanochtend hebben we het even nat gehad hè? Ik werd er wakker van, joh, vanochtend van die regen Dat was een lekker buitje Ja. Uh, en uh, nou vanmiddag hebben we dus af, af en toe Nu en dan Hebben we wat zon Maar het houdt ook weer niet over Is dat nou een periode met zon? Nee, niet? dit is af en toe zon Af en toe af zon en toe. Okay. Af en toe zon met een uh, matige tot vrij krachtige westenwind en matig is de windkracht 4. En vrij krachtig is windkracht 5. Dat zijn uitschieters. Met een uh, maximumtemperatuur van 20 à 21 graden. Als dus de zon schijnt, is het 21 graden en dus de bewolkt is het 20 graden. Simpel, dan gaan we naar morgen. Dan uh, hebben we eerst wolkenvelden en opklaringen. Met kans op een bui. In de ochtend. En in de middag, dan hebben we weer meer zon... met een zwakke, noordelijke wind... en een maximumtemperatuur van ongeveer 21 graden. Dus het ziet er niet verkeerd uit vanmorgen. Nee. Hey, dan kunnen ze heerlijk zwemmen. Ja. En uh, ja, de, dat buitje is morgens, maar ja, ze worden toch nat. al. Ja, ja, ja, nee. ja, ja, waarschijnlijk wel, als je gaat zwemmen. <laughs> maar dat buitje dat zal uh, in de ochtend zijn als het komt. Hè, want dat is nog niet eens zeker. Dan gaan we naar de maandag. Dan beginnen we met zon. En in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen. En dan kan er mogelijk een bui vallen. Met een matige tot... Het begint maar matige wind. En die zwakt af tot een zwak uit het zuidoosten. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 24 graden. Ja. Met, met niet veel zon en toch 24 graden. Maar dat komt dus door die zuidoostenwind, hè? Ja, dat komt uit het, uit het zuiden en daar is het warm. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan hebben we wisselende wolk met opklaringen en een buienkals. Dat is echt dat, dat, dat, dat augustusweer. Je, je weet niet waar je, waar je aan toe bent. Hè. Of je nou een jas aan moet. Of... Je weet god niet meer wat je aan moet. S morgens. Nee, nee. Uh, maar het wordt dan 25 graden. Dus je hoeft geen trui aan hoor. Nee. Maar een parapluutje is wel aan te raden. Met een, een maximum matige zuid tot zuidwesten draaien. Nou, hij begint dus zuid, hè? Ja, dat is op zich goed. Ja. En dan draait hij in de middag naar het zuidwesten. Minder. Ja, de... En dan kunnen de buien vallen. Met een maximum temperatuur van 25 graden. En dat zal ongeveer rond het middaguur zijn. Dus... Ja. En het binnenland is nog warmer, hè? Ja, nee, klopt. We hebben het enkel en alleen over Zandvoort. Ja, we hebben het over Zandvoort. Nou, de vooruitzicht is dus uh, na dinsdag uh, wisselvallig en minder warm. Dus het blijft wisselvallig. Ja, daar nee, ontkomen we niet aan, Alex. Ja. ja. Nou, als uh, mensen het weer willen blijven volgen... dan uh, kunnen ze onder meer kijken op... Uh, www.meteopagina.nl Dan op Twitter en Facebook op het Meteopagina. Op de CFM-app... En op text TV in Zandvoort. Kanaal 40 Digitaal via Sigauw. Niet alleen in Zandvoort. Kastricum, Beverwijk, noem ze maar op al die plaatsen. Oh ja? Ja, zijn we ook te ontvangen. Kanaal 40 Digitaal. Oké. Okay. Dankjewel je Ik wens een... Nou, hartelijk bedankt, Dex. Ik wens je een, nou, we bedankt, Dick, wens een uh, wisselvallig weekje toe. Ja, <laughs> ja dat is hetzelfde, hoor. Oké, tot volgende week. Dat was het weer. Ja, dat klinkt dan weer niet aardig, hè? Ik wens je een wisselvallig weekje toen. Maar goed, we bedoelen het natuurlijk qua het weer. Het blijft inderdaad uh, wisselvallig hier in Zandvoort. De echte, echte zomer. Nou ja, misschien komt die in september. Mm, we zullen het zien. Dit is ABC: When your world is full of strange arrangements and gravity... Disco Friesen onder jullie kennen hem allemaal wel. Deze groep ABC hoort ze met de look of Love. Dit is the FM Zandvoort. En hier zijn de cooking on Three burners. En mind made up. Van de cooking Al three burners en mind it up. Nou, three burners hebben ze niet nodig voor het uh, makreel roken. Want dat doen ze gewoon in een ton. En wel op het uh, raadhuisplein. Ja, dat begon vanmorgen allemaal uh, al vrij vroeg om half uh, tien. En uh, dat uh, met diverse rokers uit Katwijk, Noordwijk aan zee. En uh, uiteraard Zandvoort aan zee. Vanaf half uh, tien vanmorgen werden de tonnen geïnstalleerd en opgestookt. En toen het hout op temperatuur was, gingen de makrelen erin. Het roken duurde ongeveer drie uur. En tijdens dat roken kan en kon men de rokers om uitleg vragen. Het geheim, het geheim van hun rookspecialiteit geeft ze natuurlijk niet prijs... maar een stukje proeven kan altijd. En rond drie uur, dat is dus over een kleine vijftien minuten... is de keuring en de prijsuitreiking door de vak, vakkundige jury en aansluitend... Uh, ze, hoe was het ook weer? Een soort veiling krijg je dan, hè? Ja, is de verkoop van deze lekkernij. Dus uh, als u nog een lekker uh, makreeltje wil scoren... wees er dan snel bij op het uh, Raadhuisplein... want om drie uur is de keuring... en daarna kunt u uiteraard nog van deze heerlijke le lekkernijen... aanschaffen en lekker gaan eten. Ik zou zeggen, rennen, kom kijken, proeven en kopen... vanaf drie uur op het Raadhuisplein... tijdens de, de, de afsluiting van het Zandvoorts Open Kampioenschap... Makreelroken. En uiteraard gaat de opbrengst... Van het de makrelen, zeg maar naar een goed doel. Dus wees erbij op het Raadhuisplein hier in Stamford. En hier is Alan Clark.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 It's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 Leuk, hè, met de zuidenburen. Summer will be over soon. Nou, we moeten er nog aan beginnen, Milo. Lekker, lekker ventje ben je. Jorden, met een single van de weer enige jaren geleden. Dat was Howling at the Moon. Ja, want wij hebben de zomercourant in Zandvoort. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Ja, heeft u hem al zien liggen? De Zandvoortse zomercourant. Deze toeristische krant staat bordevol informatie over Zandvoort, het centrum en het strand... en alles wat, wat voor met name de toeristen interessant is of kan zijn. Alle informatie is behalve in het Nederlands ook in het Duits en Engels... en heeft eveneens een plattegrond van Zandvoort. De Zandvoortse zomerkrant is verkrijgbaar bij strandpaviljoens, hotels, pensions, B&B's... campings, diverse horecagelegenheden en andere adverteerders... Bij Mooi Weer wordt de Zandvoortse zomerkrant ook uitgedeeld... bij het station en op diverse markten. Heeft u een toeristisch bedrijf en of verhuurt u kamers... en wilt u ook een aantal exemplaren? Dan kunt u bellen met 573-2752. 573-2752. Geweldig goed initiatief, een zomerkrant voor de toeristen al hier. Staan wij er ook in, uh, Albert-Jan? Moet je heel goed zoeken. Oké, oké, oké. De zomercorant, mocht je hem nog niet hebben, haal hem dan nu. A soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gunning like a holster, baby. Show them that you're wicked like that. Met deze single van Major Laser. Jordan met light it up. Jawel, we gaan op dat het nieuws. En weer van drie uur door met Elfenville.